8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rellen in het centrum van Rotterdam. Burgemeester Wolfsen bezoekt geëvacueerde bewoners. En halfjaarwinst Randstad zakt in. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht rellen ontstaan... na een uit de hand gelopen feest. Daarbij werden ook vernielingen aangericht aan winkels. Het feest was in de Bayer Beach Club aan het Stadhuisplein. Er waren enkele honderden mensen binnen. Toen het feest op last van de politie werd beëindigd, ontstonden buiten vechtpartijen. Een aantal relschoppers vernielden winkelruiten en ze plunderden zeker één winkel. De ME voerde charges uit om de situatie weer onder controle te krijgen. Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen hoeveel aanhoudingen er zijn verricht. Hoe grote schade aan de winkels is, wordt vanochtend bekeken.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 Bij autodiefstal wordt de laatste jaren steeds vaker geweld gebruikt. Criminelen zetten geweld in om de autosleutel in handen te krijgen... en zo het alarmsysteem te omzeilen. Dat melden onderzoekers van het KLPD. De nieuwe vorm van diefstal met geweld is niet alleen een zwaarder delict... maar het heeft ook veel meer impact op het slachtoffer. Het aantal autodiefstallen neemt wel af door betere alarmsystemen. Volgens onderzoekers kan het aantal verder omlaag... door auto's bijvoorbeeld met een zendertje op afstand te volgen. Op Zanzibar zijn drie mensen aangeklaagd voor de ramp met een overladen veerboot vorige week in Tanzania. De kapitein van het schip, de eigenaar van de rederij en een bestuurslid worden verdacht van doodslag. Ze zijn nu op borgtocht vrij. De veerboot met 290 passagiers kapseisde vorige week tussen het vasteland van Tanzania en Zanzibar. Volgens de politie zijn daarbij 144 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook twee Nederlandse toeristen.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 Maar Iran draaide die beschuldiging vannacht om. Het land vindt het verbazingwekkend... dat slechts een paar minuten na de aanslag... Israël al met beschuldigingen kwam. Uitzendconcern Randstad heeft in het afgelopen half jaar... fors minder winst gemaakt. De netto-winst kwam uit op 65 miljoen euro. Dat is 44 procent minder dan een jaar eerder. Randstad, het op een na grootste uitzendconcern ter wereld... groeide in veel landen, zoals in de Verenigde Staten... Maar het bedrijf blijft behoorlijk last houden... van de zwakke economie in Europa. De vraag naar flexwerkers neemt hier dan ook af. Een maand geleden werd bekend dat Randstad gaat reorganiseren... in Nederland en Duitsland. In Kildo bij Doetinchem heeft vannacht brand gewoed... in de schuur van een doe het zelfzaak en in 16 silo's van een mengvoederbedrijf. De brand begon in de schuur en sloeg over naar de silo's. De brandweer had grote moeite met blussen. De silo's zijn hoog en het materiaal dat erin zat smeult nog. De brand is onder controle, maar het nablussen gaat naar verwachting nog de hele dag duren. Bij de brand kwam veel rook vrij. Uit metingen bleek dat er geen giftige stoffen in zaten. De brand trok vannacht veel bekijks. Ooggetuigen melden dat er explosies waren. Over de oorzaak van de brand in Kilder is nog niets bekend. De Amerikaanse minister Clinton doet een beroep op het IOC... om morgen in Londen, tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen... de moorden te herdenken van 1972... Elf Israëlische atleten werden toen vermoord door gewapende Palestijnen. In een brief vraagt Clinton aan IOC-voorzitter Rogge... om terug te komen van het besluit om niet stil te staan bij de aanslag in München. De IOC vindt de openingsceremonie geen gepast moment voor een herdenking. Het Olympisch voetbaltoernooi is gisteravond begonnen met een diplomatieke rel. De wedstrijd tussen de vrouwen van Colombia en Noord-Korea werd uitgesteld. Omdat bij het begin van de wedstrijd de vlag van Zuid-Korea op een scherm werd getoond. Pas na excuses van de organisatie van de Spelen gingen de Noord-Koreaanse speelsters drie kwartier later het veld op. Dan het weer, zonnig, vanmiddag enkele stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden-zuidoosten. Ook morgen nog zomers warm. Later op de dag kans op onweersbuien. In het weekend koelt het af, er is kans op een bui. In de middagtemperatuur is ongeveer 21 graden.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 Een hele goede morgen. Het is donderdag 26 juli. Nieuwe cijfers over de toestand van de economie. Rondstad, het uitzendbureau, komt met cijfers. En die tonen nog steeds geen herstel. En de strijd in Syrië gaat door. Veel many, many families hebben hun huizen homes. En niet alleen heel veel families zijn gevlucht, ook zijn er opnieuw twee Syrische diplomaten het Syrische regime ontvlucht. Het gaat om de vertegenwoordigers van Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten en op Cyprus. Het geweld leidt niet alleen tot vluchtelingen, maar ook tot veel onrust in de landen rondom Syrië. Turkije heeft uit voorzorg alle grensposten gesloten. Correspondent Bram van Meulen lukte het desondanks toch om de grens over te steken en zag de verwoesting van een Syrisch grensdorp. Dit zijn de puinhopen van het voormalig kantoor van een militaire geheime dienst. Helemaal aan puin geschoten. Zo te zien is er ook een, een bom opgevallen. Want de helft van het kantoor is weggeblazen. de Een jongen die hier door de puinhopen loopt zegt uh, dat een jaar geleden ongeveer het regime dit kantoor helemaal heeft versteefd, verzwaard. Bang dus dat er hier aanvallen zouden komen. Maar dat heeft niet geholpen. Er is niks meer over van het kantoor. Wat, wat denkt hij? Het is dus voor het eerst eigenlijk dat je zo'n gebouw gewoon in en uit kunt lopen, vertelt deze jongen. Uh, daarvoor keek je daar alleen maar naar als een, als een kasteel, als een vesting. Waarvan aan, uh, van alles werd bekokst over natuurlijk. Nu kunnen ze naar binnen gaan ze kijken. Nou, de hele boel is al geplunderd. Er hangt alleen nog maar een ventilator aan het plafond. Hier nog de resten van een, van een computer. Is hij blij? Is hij happy? Lekker. Ja, of course is happy. Natuurlijk ja, ben ik blij, zegt hij. Merhaba. Ahlan is the... hiervoor, hiervoor het hoofdkantoor van de geheime dienst worden we aangesproken door een man in een in een lange jurk en die zegt: "Ik ben de vader van een, een martelaar, een jongen die net is omgekomen bij de gevechten." Hij was een vechter in het Vrije Syrische leger en een sluipschutter heeft hem geraakt in zijn hart. Hier in de straat, zegt hij, wijst hij aan, daar, daar, om de hoek. Daar is het gebeurd. Tegenover, tegenover de moskee, daar is het gebeurd. En inshallah betekent dat je ook een andere man kan komen. Bijvoorbeeld de schababab en de geschenen, de zowar-e-kahimien, de mujahideen. Mensen hier van het dorp gaan, dit dorp herbouwen zegt hij met hulp van het vrij Syrische leger. Het zal een beter dorp worden dan het was onder de regering van Assad. Het regime hier in het dorp Assas is in elk geval gevallen. In Aleppo en Damaskus, daar kan het nog wel even duren. We praten door met Bram Vermeulen. Inmiddels weer aan de Turkse kant van de grens met Syrië. Bram, dat was gisteravond. Kan je trouwens Syrië nu in of is de grens nu echt helemaal potdicht? Nee, die grens die is uh, gesloten voor uh, al het handelsverkeer. Dus uh, vrachtwagens die tot gisteren nog gewoon overstaken... die kunnen niet meer, niet meer over. Het heeft ook te maken met uh, ten eerste de veiligheid van heel veel van chauffeurs... die terecht zijn gekomen in uh, gevechten. Een aantal chauffeurs zijn ook uh, uh, gedood in, in de gevechten. Heel veel vrachtwagens zijn verbrand. Dus de, de Turken hebben sowieso uh, een goede reden om hem dicht te gooien. Maar wat ik nu zie in, uh, in Turkije is vooral de toenemende zorg over wat er allemaal langs die grens gebeurt. Met name dat er in het noordoosten uh, veroveringen zijn door het vrije Koerdische leger. Uh, Koerden hebben een aantal uh, steden langs de grens. Veroverd. Of je zou kunnen zeggen dat het Syrische leger zich daar heeft teruggetrokken. En de discussie in Turkije gaat nu heel erg over dat die Koerden een vleugel zijn van wat je in Turkije de PKK noemt. En daar voert de Turkse regering al 30 jaar strijd tegen. En nu hebben ze het dus over, moeten wij niet gaan ingrijpen om te voorkomen dat de PKK door deze strijd in Syrië veel sterker wordt. En ingrijpen betekent dan gewoon de grens over en in het Koerdische gebied daar uh, doorlog uitvechten. Dat is, dat is het debat. Gisteren is bijvoorbeeld de chefstaf van, van het leger, de premier. Alle mensen die dat toe doen zijn om een tafel gaan zitten en die hebben dat bediscussieerd. Dat wil niet zeggen dat ze het gaan doen. De Turkije praat bijna al anderhalf jaar over. Moeten wij niet militair gaan ingrijpen? Moeten we bijvoorbeeld geen bufferzone in gaan stellen om. ...de vluchtelingen een veilige heenkomen te bieden. Uh, Turkije heeft ook al gezegd... ...ingrijpen doen we nooit zonder internationaal mandaat. En je weet het uh, voor ons nog... Uh, ...zijn er geen landen in het Westen die bereid zijn om, om in te gaan grijpen. Maar het kan natuurlijk zijn dat door de ontwikkelingen in Syrië daar verandering in komt. Ja. En ook van belang is dan natuurlijk van hoe de strijd rondom Aleppo verloopt. Krijg jij daar berichten over binnen? Nou ja, wat je nu ziet is uh, dat dit was, dit was een, een gewapende opstand in de provincies van, van Syrië tegen het Syrische leger. Dat is nu veranderd. Je hebt nu uh, een strijd in feite rondom de twee grote steden, Damascus en Aleppo. Het Syrische leger heeft al zijn troepen teruggetrokken naar die grote steden. Het is alle hands aan dek. En dus claimt het Vrije Syrische leger uh, allerlei veroveringen in de provincie. Maar in feite hebben ze dorpen in handen gekregen... ...waar de soldaten van het regeringsleger zich hebben teruggetrokken. En uh, ja, zoals je het hoort, uh, in Aleppo gaat het niet goed voor het Vrije Syrische leger. Gisteren heeft het regeringsleger behoorlijk een aantal wijken terugveroverd... Uh, ...juist door die troepenversterkingen. Daar zit echt de, de volle kracht van het, van het Syrische leger. En dat is nog uh, stukken krachtiger dan... De jongens met de kalashnikovs die ik gisteren heb gezien. Ja, nee, want dat is een beetje het beeld van nou die opstandelingen. Ze zijn er bijna, maar het andere beeld is ja. gewoon ook nog een, een Syrisch leger wat op volle oorlogssterkte is ja. en wat gewoon alles weer verovert. Ja, het, uh, je, je moet niet vergeten dat uh, het nog steeds een strijd van David tegen Goliath is. Uh, het, het regeringsleger heeft de beschikking over gevechtsvliegtuigen die ze ook hebben ingezet uh, in Aleppo twee dagen geleden, uh, ge, gevechtshelikopters, tanks. Uh, het is veel groter materiaal en uh, inderdaad, het vrij Syrische leger claimt allerlei uh, overwinningen. Uh, en zo, Op sommige dorpen is het inderdaad gelukt om, om het Syrische leger te verdrijven. Maar veelal is toch te danken aan het feit dat het Syrische leger nu een andere strategie hanteert. En dat is het terugtrekken van je troepen. Ja. We hadden er net over mogelijk ingrijpen, maar hoe is het überhaupt aan de grens uh, met de Turkije? Zijn daar veel militairen? Is daar veel materieel? Ja, in de afgelopen weken heeft het Turkse leger zijn troepen versterkt met, met grote materieel. Dus, ah, uh, Luchtafweergeschut is er komen te staan, er zijn raketten verschenen. Er is een speciale eenheid uitgerukt die zich moet voorbereiden op eventuele chemische... Aanval, of aanval met biologische wapens, waar natuurlijk in Turkse pers veel over wordt gespeculeerd. Dus eh, het Turkse leger is in grote staat van paraatheid. Het is ook het directe gevolg geweest van het neerhalen of het neerstorten van het Turks gevechtsvliegtuig eh, boven Syrische of misschien wel internationale wateren. De discussie daarover die duurt nog steeds voort. Maar Turkije wil in elk geval laten zien eh, dat ze klaar zijn voor de strijd, een strijd. Uh, maar volgens nog uh, ligt de hand niet aan de trekker. Dankjewel, Bram Vermeulen. Het is bijna kwart over acht. Uitzendconcern Randstad heeft verse halfjaarcijfers. Top 1 na grootste uitzendconcern ter wereld. Groeide in veel landen, waaronder de Verenigde Staten. Maar Randstad blijft behoorlijk last houden van de eurocrisis. Omzet kwam uit op 8,5 miljard euro. Dat is 11% procent meer dan vorig jaar. En helemaal onderaan de streep komt de netto winst uit op 65 miljoen euro. Dat is een daling met 44%. Bestuursvoorzitter Ben De Otenboom aan de lijn. Goedemorgen. Ik lees het persbericht en daarin schrijft u dat de kwartaalcijfers... dat u daar nog steeds een gemengd beeld ziet in een onzekere omgeving. Nou, beschrijft die omgeving eens. Wat ziet u? Alle mooie proza. hè? Ja, dat vind ik prachtig. Nou, we zien uh, Amerika een, een, een gezond groeien. Ja. En uh, Europa krimpen. En de rest van de wereld bij ons. Uh, dus dat is uh, het grootste gedeelte van is Australië en Japan. En dan zijn we nog veel wat India en China en zo. Dat groeit ook door. Dus dat is het gemengde beeld. Europa verslechtert eigenlijk geleidelijk. Ja, het is een uh, beetje het beeld wat iedereen inderdaad heeft. Hè? Europa. Ja. Maakt u zich er enorme zorgen over? Ja, enorme zorg ligt niet zo in mijn aard, want, uh, ik, ik wil er altijd iets gaan doen. Dus, ja, uh, nee, dat begrijp ik, want daarom ja. bent u ook ondernemen. Maar ja. uh, die crisis houdt maar aan en in sommige gevallen verergert het ook. Ja, nee, dat zien we Europa. Uh, met name in het zuiden zien we dat de markt uh, behoorlijk krimpt. Uh, in het tiberisch Schiereiland, Schier en Spanje-Portugal 10% krimp weer. En daar was het al niet zo'n feest. Dus, dus dat is daar met hoge werkloosheid. Dus dat is, een, een, een, dat is geen fijne situatie. Nee, maar dat is het zuiden. Daarvan weten we inderdaad dat gaat niet lekker. Maar heeft u er ook last van in bijvoorbeeld landen als Duitsland? Ja, Duitsland groeit toch. Of er krimpt nu wat langzaam maar zeker. Maar daar hebben we een goede groei gehad. Uh, in Nederland hebben we een kleine krimp. Dus, dus daar hebben we een beetje last van qua volume. Je ziet wel wat meer prijsdruk, omdat alle bedrijven uh, ook weer efficiënter moeten. En dat betekent gewoon dat uh, u, u het goedkoper kwijt kan, zal ik maar zeggen. Ze betalen ons een, een iets lagere prijs dan we, dan we, dan, dan sowieso, dan we zouden willen. Maar, maar nu, nu zien we weer wat druk op, op prijzen bij grotere contracten. Ja. Ja. Maar dat, dat stemt mij nou ook weer niet echt uh, gerust. Als u zegt, want het gaat in Duitsland minder en het gaat in Nederland uh, minder. Dan zijn de vooruitzichten voor de komende tijd ook uh, aan de sombere kant? Ja, die zijn onzeker, zoals we dat zeiden. Want... Uh, we zijn natuurlijk voor een gedeeld afhankelijk van wat politiek uh, besluit. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat durf ik in ieder geval nooit te voorspellen. Nee. En daarom dat we, dat we stevig inzetten op kostenbesparingen, want dat zijn de dingen die we wel in de hand hebben. Terwijl we blijven investeren in de gebieden waar we wel groei zien, zoals de Verenigde Staten, Brazilië, India, China enzovoort. Uh, zijn we in Europa behoorlijk op de kosten aan het letten. En kosten betekent uh, minder filialen, maar ook minder mensen? Dat betekent ook wel minder mensen. We hebben uh, een redelijk verloop altijd omdat we heel veel mensen in de eerste baan hebben en goed opgeleid en goed getraind. Dus als we die niet vervangen, dan zien we de kosten al uh, vanzelf wat teruglopen. En daarnaast hebben we ook uh, twee weken geleden perswicht uitgestuurd dat we Nederland en Duitsland uh, een reorganisatie extra zullen doen. Ja. Dus dat leidt tot wat uh, tot, tot minder medewerkers. Ja, ja, en, en hoeveel minder medewerkers? Dat zullen, er zijn er een paar honderd. Een paar honderd. Ja, want de, de grootste reductie is normaal gesproken door natuurlijk verlopen en die niet op te vullen. Dus gelukkig hoeven we daar dan geen vervelende reorganisaties voor te organiseren. Ja. Ik wens u desalniettemin toch een goed uh, half jaar en ook een goed jaar. Eigenlijk. Ja, dank <laughs> Meneer ja, Rotterman, dank u wel. Wat gaan we zo dadelijk doen? Hoe een fout op Wikipedia een man inspireerde tot een intrigerend boek. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen met toch nog ergens een file. Ja, toch nog drie files drie zelfs. Drie zelfs? Ja, allemaal bij Amsterdam. Op de A8 richting Amsterdam verknoopt het Koenplein 2 kilometer. De A9 Alkmaar richting Amstelveen verknoopt het Raasdorp 3. En op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag... tussen Diemen en De Rij 4 kilometer. Daar staat een auto stil, twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het uh, station van de Nederlandse spoorwegen in Zwolle... dat gaat stevig op de schop. En dat vraagt inventieve reizigers. In Zwolle is ons uh, verslaggever K.N. Alberts. Klopt. En ik sta hier bij die werkzaamheden. Hoewel, die worden nu even aan het zicht onttrokken... door een aantal trein, treinen die voor mijn neus staan. Uh, Daarochter wordt gebouwd. Het gaat om het spoorknooppunt Zwolle dus. Dat wordt uitgebreid. En dat is om aansluiting op de Hanselijn mogelijk te maken. De Hanselijn, dat is die spoorlijn van Lelystad... via Drontenkampen naar Zwolle. En daarmee wordt dat stukje Nederland ontsloten... voor de reizigers uh, nou ja, uit bijvoorbeeld uh, Lelystad... die graag naar Zwolle wisten en nu helemaal om moesten reizen... via, ja, via Amsterdam, via Utrecht... Terecht, ik heb het niet precies nagekeken, maar dat was in elk geval een flinke omweg. En dat kan straks een heel stuk sneller. En straks, dat is december. Wat er hier nu gebeurt, is dat de, ja, de finishing touch, als het ware, wordt aangebracht. Uh, die aansluiting wordt uh, mogelijk gemaakt op die lijn. En dat betekent dat er flink verbouwd wordt. Dat betekent dat er dit weekend en het weekend daarna... helemaal geen treinen van en naar Zwolle kunnen rijden. En ook door de week zullen de treinen wel hinder ondervinden. Uh, of de passagiers zullen hinder ondervinden. Kijk, die treinen die merken het niet. En die passagiers die moeten dan bijvoorbeeld gebruik maken van bussen. Om een stukje van het traject af te leggen. Om um de mensen daarvan goed op de hoogte te stellen. Staan er hier bij de ingangen van het station van die jongens en mannen. Met uh, fluoriserende hesjes aan. En die hebben een stapel kranten in de hand. En die delen ze uit. Kom op, ja. alsjeblieft. Nee? Dank u Alsjeblieft. Heeft u er al veel uitgedeeld? Ja, vandaag wel. Tot nu toe wel nog. Het is vroeg, dus daar komen de meeste mensen ook. Reageren ze een beetje verrast of, of wisten de meesten het wel? Nou, de meesten vroegen er wel na om het kruintje. Dat ze, ja, ze, ze zien het ook wel. Ze hebben het wel in de gaten, dus... moet toch wel een alsjeblieft. Bent u een dagelijkse reiziger? Nee, nee, nee. Een uh, paar keer per jaar. In die zin gaat u de dans ontspringen. Ik hoop het. <laughs> Ja, ik hoop het wel. U komt fluitend de trap af, u heeft wel heel even. Ja, klopt. Reist u veel met de trein? Ja hoor. Altijd naar Zwolle? Naar mijn werk. Maar de komende tijd wordt het wat lastiger, hè? heb ik begrepen. Ja, verband met de uh, spoorreling. Hoe gaat u dat oplossen? Met de bus. Kost dat dan heel veel tijd? Half uur. Half uur meer. Want waar komt u vandaan? Uit uh, Olst. En dan die Hanselijn die ze gaan bouwen. Van Zwolle naar Kampen en dan door naar Lelystad via Dronten. Gaat u daar wel eens gebruik van maken, denkt u? Misschien wel. u komt wel eens in Lelystad? Ik ben er pas één keer geweest. Als die spoorlijn er eenmaal ligt, een goede reden om nog eens te gaan. Dan uh, wel voor het weekend. Gaat ze verbouwd worden? Gaat u daar hinder van ondervinden? Ja, want ik uh, ga elke dag van Zwolle naar Amersfoort. Dus uh, volgende week moet ik even met de bus, geloof ik. Een <laughs> stukje. Gaat u er flink wat langer over doen of valt het mee? Uh, een kwartier, zo ga ik dus. Het valt mee. Dan reis je elke dag met het trein? Ja. En dat betekent dat u de komende tijd wat meer last ondervindt? Nee, heb ik niet. Oh. Vertel, hoe, wat is uw oplossing? Ik kom uit Deventer en ik heb maar één dag last. En Die dag neemt u gewoon lekker vrij of zo. Oh, dat Helemaal goed. Ja, ga ik doen. Ik ben Pieterpad aan het lopen. Dus, en daarmee heb ik dus wel inderdaad. Uh, uh, ja, dat heb ik wel in mijn agenda genoteerd. Die weekenden ga ik niet hier naartoe, nee. Dus ik heb er wel last van. het pieterpad is zo lang. Dan neemt u een ander stukje van het traject. Nou ja, maar je wil toch sluitend lopen. Hè? Dus uh, dat is niet echt uh, aan de orde. Dus u gaat uh, wel hinder ondervinden van deze stationsverbouwing? Ja, toch wel een klein beetje. Ja. Ja, ja, maar goed, ach, het komt wel weer een keer goed. Ja? Nee, ik hoop dat het, zeg maar, dit is nu twee weekenden. En dan heb ik vakantie zelf. Dus uh, na de vakantie dan. En dan geloof ik dat het nog een keertje is. Hè? Maar daarom heb ik toch het blaadje even aangepakt. Want dan, uh, dan weet ik het precies. Ah. Nou, genoeg over de overlast en de hinder die de mensen ondervinden. Het is natuurlijk allemaal klein leed en het is van tevoren aangekondigd. Het wordt maar eens tijd om zo met iemand uh, langs de werkzaamheden te lopen. Die me precies gaat vertellen wat er gaat gebeuren en hoe spectaculair dat is. Projectmanager Allard Meijer. Hij is uh, volgens mij in aantocht. We horen hem straks. Dan uh, horen we dat hier op uh, deze zender. Kaning, dankjewel.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 Er werd natuurlijk op veel veelal gediscussieerd. Natuurlijk, waarom zijn we hier? Wat we doen we hier? En, waarom zijn we aan het vechten? Dus uh, na een aantal maanden, toen ik daar in uur was... dan uh, had ik wel in de gaten, ik denk, nou, als dit misgaat... dan zijn uh, dan de papen was, die zijn slachtoffer Nee, daar was ik mij wel van bewust. Ook als 17 de, reporta de reportage was van onze verslaggever Roel Pauw.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 Charges in Rotterdam naar rellen en Randstad maakt fors minder winst. Het is half negen bijna. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Rellen vannacht in het centrum van Rotterdam. Bij een feest in de Bayer Beachclub ontstonden verschillende vechtpartijen. De eigenaar sloot daarom op last van de politie zijn tent. En honderden bezoekers kwamen daardoor tegelijkertijd op het Stadhuisplein. Een aantal bezoekers begon te rellen. De relschoppers vernielden winkelruiten en plunderden een aantal winkels. Zo vertelt deze verslaggever van RTV Rijnmond... die het spoor van de vernielingen vanmorgen volgde. Een kledingwinkel bijvoorbeeld uh, is leeggeroofd. Uh, maar ook een brillenwinkel... Um, ja, ondernemers spreken al van tienduizenden euro schade. Ook een aannemer die bezig was met de straat. Een shovel uh, compleet uh, kapot gemaakt en ruit. Uh, ja, het is eigenlijk iets uh, wat je doet denken aan uh, Frankrijk uh, toen die rellen. En uh, ja, dat is dus nu, uh, heeft zich nu afgespeeld hier in het centrum van Rotterdam. En vanochtend wordt verder onderzocht hoe groot de schade precies is. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen hoeveel aanhoudingen er zijn verricht. Rond half vijf vanochtend was het weer rustig in het centrum van Rotterdam. Uitzendconcern Randstad heeft het afgelopen half jaar fors minder winst gemaakt. De netto-winst kwam uit op 65 miljoen euro, 44 minder dan een jaar eerder. Randstad is het op een na grootste uitzendconcern ter wereld. Het groeide wel in veel landen, zoals in de VS, maar het bedrijf blijft behoorlijk last houden van de zwakke economie in Europa. De vraag naar flexwerkers neemt af en een maand geleden werd bekend dat Randstad gaat reorganiseren in Nederland en Duitsland. Een grote brand in de schuur van een doe-het-zelfzaak in Kilder bij Doetinchem. Naast de schuur vlogen 16 silo's van een mengvoederbedrijf in brand. En de brandweer had grote moeite met blussen, zo vertelde de politie vannacht. Het zijn natuurlijk lange uh, silo's die erg hoog zijn. De brand is uh, waarschijnlijk aan de bovenkant ontstaan. En uh, dat smult dan naar beneden. Dus een behoorlijk technisch verhaal. Uh, en dat is gewoon uh, redelijk complex om dat uh, goed te blussen. De brand is nu onder controle, maar het nablussen gaat naar verwachting nog de hele dag duren. Bij de brand kwam veel rook vrij. Uit metingen bleek dat er geen giftige stoffen in zaten. De brand trok vannacht veel bekijks. Ooggetuigen melden ook dat er explosies waren. En over de oorzaak van de brand in Kilder is nog niets bekend. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft de gedupeerde inwoners van de wijk Kanaleneiland bezocht. Tot nu toe was Wolfsen op fietsvakantie. Gisteren kwam hij terug. De burgemeester legt uit waarom hij is teruggekomen.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 Sinds het afgelopen weekend zijn er blijkbaar onhandelingen zijn geweest tussen de advocaten van Badahari en het Openbaar Ministerie. En daar is uitgekomen dat hij zich zou gaan melden bij een politiebureau om te worden verhoord. En Badahari legt vandaag een verklaring af en volgens de advocaat werkt hij volledig mee aan het onderzoek. Vechtsporter van 27 wordt verdacht van zeker twee gevallen van zware mishandeling in Amsterdam.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 Maar neemt de neerslagkant weer wat toe. Aan de b sinformatie er staan drie files, allemaal in de buurt van Amsterdam. Op de A8 richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein, 2 kilometer. De A9 ook maar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp, 3. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag... tussen knooppunt Watergrasmeer en de Rai 6 kilometer. Er stond een auto stil, maar de weg is nu weer vrij. Zuid-Limburg...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 Vanavond op Nederland 2, de slimste mens. Met cabaretière Soendus El Amadi, actrice Annemarie Jung en acteur Maarten Spanjer. Wie blijft overeind in de Vragenarena? Wie gaat door naar de volgende aflevering? Vanavond, de slimste mens. Rond half negen bij de MCRV op Nederland 2. Download ook de gratis app. On your marks!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 Morgen gaan ze echt beginnen, de Olympische Spelen in Londen. Arjan van der Horst is onze correspondent in Londen. Arjan, met wat voor stemming gaan de Britten trouwens deze Olympische Spelen in morgen? Ja, ik denk toch wel uh, met een beetje een uh, dubbele stemming. Uh, natuurlijk, Londenaren zijn enthousiast dat na jaren van voorbereiding die Spelen eindelijk beginnen. Maar kijk eens naar de voorpagina's van vandaag. Uh, dat blije nieuws over de Spelen ja, moet toch echt vechten met het hele sombere nieuws over de economie om de aandacht. Gisteren uh, werden dramatische cijfers bekendgemaakt over de Britse economie. Uh, die is in het derde kwartaal met 0,7 gekrompen. Veel grotere krimp dan ze verwacht hadden. Ja, en dat herinnert de Londenaren er weer aan... dat deze Spelen plaatsvinden in een van de diepste recessies... van de afgelopen 100 jaar. Premier Cameron ja, die probeert er nog een positieve spin aan te geven. Er zijn op dit moment uh, leiders van 180 landen op bezoek. En zijn boodschap aan hen is... investeer in ons land, met ons kun je goed zaken doen. En de hoop is dat de Olympische Spelen de Britse economie... weer uit die dip kunnen trekken. Ja, Officieel dus, morgen gaat het beginnen. Maar het onofficieel uh, is het natuurlijk al begonnen. Want ja. uh, er is is onder andere. Um, nou, hebben we het gisteren al gehad over de Britse voetbalvrouw... maar wij moeten het nu eventjes hebben over Noord-Korea. Een verkeerde vlag werd getoond bij ja. het voorstellen van de dames. Welke Harry heeft dit op zich geweten? Dat uh, ging helemaal mis, inderdaad. Uh, de Noord-Koreanen waren bezig met de warm-up... Uh, voor de wedstrijd tegen uh, de, uh, de Colombia... En ineens verscheen op de schermen de Zuid-Koreaanse vlag naast het team van de Noord-Koreanen. Nou, dat leidde tot grote woede. Die zijn toen ook woedend het veld afgerend. Uh, en uh, na een uur lang inpraten zijn ze uiteindelijk toch gaan voetballen. Ja, het organisatiecomité die is verantwoordelijk hiervoor. Die, die kruipt door het stof. Heeft er nederige excuses aangeboden aan de Noord-Koreanen. Aan de andere kant, hè, dat, die Britse overwinning van het Britse dameselftal... ja, dat nieuws wint het toch wel, Aha. hoor, van die blunder met de Noord-Koreaan. Op veel voorpagina's vandaag, prijkt een foto van de juichende speelsters. En dat is natuurlijk wel een lekker begin van de spelen, zo. Ja, precies, een dubbel begin. Maar goed, echt gaat natuurlijk. natuurlijk pas ja. morgen beginnen. En dan hebben we het natuurlijk ook altijd over de, de grootste zorg van de autoriteiten. De veiligheid. Er um, waren veel problemen mee in de aanloop ook naar de Spelen. Is het nu eigenlijk opgelost? Ja, het is duidelijk dat de overheid absoluut geen risico's wil nemen. Twee weken geleden werd duidelijk dat de, die firma G4S niet beloofde... 10.000 beveiligers voor het Olympisch Park kon regelen. Er waren zo'n 3.500 tekort. Nou, de strijdkrachten hebben toen razendsnel gereageerd. Vanuit Duitsland werden toen 3.500 militairen ingevlogen om de gaten te vullen... Twee dagen geleden kwamen daar nog eens eh, 1500 brei. Nou, dat brengt eh, ons op een totale inzet van maar liefst 18.500 militairen. Die zijn dus in Londen op dit moment. Die gaan we vooral zien rond dat Olympisch stadion. En dan hebben we nog duizenden agenten op straat, gevechtsvliegtuigen in de lucht... een oorlogsschip in de Theems. Sommige Londenaren klagen dan ook, dit lijkt meer op wargames. Dit is het geluid dat we de komende weken veelvuldig zullen horen in Londen. Gevechtshelikopters die patrouilleren boven de stad. Want Londen is in een vesting veranderd. Gevechtsvliegtuigen in de lucht, een oorlogsschip in de Thames. Duizenden militairen en beveiligers van private firma's die het Olympisch Park bewaken. En een enorme politiemacht op straat. Ja, yeah, dit is without doubt the, the biggest peacetime policing operation we ever had to do in the United Kingdom. Met 12.500 agenten op straat is het de grootste operatie in vredestijd voor de Londense politie. Zo vertelt politiecommissaris Chris Allison. Something in the region of 12.500 police officers will be on duty on peak days during the games, 9.500 of them in London. Een grote uitdaging dus, want dit aantal is bovenop de bestaande politiemacht die Londen normaal inzet. Uh, that's on top of core policing that will still have to be delivered up and down the country, so a massive challenge for us. Maar Met zoveel agenten op straat, wat zullen de Olympische bezoekers daarvan merken? How visible is the police going to be? Well, the vast majority of the police response will be out in the what I describe as the common domain, out in the streets. Ja, de politie zal erg zichtbaar zijn, want de meeste agenten zullen op straat patrouilleren. The vast majority of our activity will be de publieke straat, in the public transport infrastructure, verviding that reassurance and that deterrence, making sure people are safe and feel safe. Londen zet ruweg het dubbele van het veiligheidspersoneel in dat de Olympische steden Peking en Athene gebruikten. Om dat te begrijpen moeten we zeven jaar teruggaan in de tijd. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games van de 30th Olympiad in 2012. Are awarded to the city of London. We've done it. Op 6 juli 2005 kreeg Londen de Spelen toegewezen. En een dag later gebeurde er dit. Gerard Arnikhoff. Goedenavond. 37 doden en 700 gewonden. Dat is de voorlopige balans van de aanslagen vanochtend in Londen. Tijdens de ochtendspits werd de Britse hoofdstad opgeschikt... ...door drie ontploffingen op metrostations en één in een stadsbus... Uiteindelijk zouden 52 mensen om het leven komen bij de aanslagen in Londen. Het verklaart de enorme gevoeligheid rond de veiligheid bij de Spelen. In het rijtje met 11 september, New York en Washington. En 11 maart, Madrid, past nu dus ook 7 juli Londen. So can you show me where those missiles are? Yeah, just on top of the uh, water tower over there. Can just... Let make you feel safer. No, it make us feel safe. Maar niet iedereen is blij met de veiligheidsoperatie. Chris Nynum zag het leger in zijn buurt in Oost-Londen luchtdoelraketten plaatsen. Hij vindt het belachelijk. Dit is een sportevenement, niet oorlog. Uh, not a, uh, an incident of war. De Olympische Spelen zouden over de inspanningen van de atleten moeten gaan. Over internationale harmonie en vrede. Maar dit lijkt meer op een festival van de veiligheidsindustrie en het leger. Uh, it's crazy. It's a massive, um, overreaction. Natuurlijk, iedereen wil een veilige spelen, zegt ook Chris Nynum. Of course, everyone wants the thing to be safe, but actually, I think tension the issue rather than uh, it. Maar door de aanwezigheid van het leger en de politie voelen de inwoners van Oost-Londen zich juist minder veilig. Chris Ellison van de Londense politie is het daar niet mee eens. No, I mean we said all along and I've said all along, you know, this is a sporting event with a security overlay. Veiligheid is belangrijk, maar sport staat voorop. It's not a security event at which a bit of sport is going to is gonna be played. Oké, okay, Londen neemt geen enkel risico met veiligheid. But well, we won't take any risks. We work really really closely with all the partners to make sure the games are safe and secure. Maar ondanks alle veiligheidsmaatregelen zal Londen vooral genieten van deze zomerspelen. spelen. Yeah, I think the city will come alive. I think this is going to be a brilliant summer. Een reportage was van Arjan van der Horst. Straks Londen en de Olympische Spelen zijn geen vreemden voor elkaar. Twee keer eerder namelijk organiseerde de Britse hoofdstad de Olympische Spelen. Er is verkeersinformatie bij de ANWB-zit Edwin Gerritsen. Problemen concentreren zich op de wegen rond Amsterdam. Op de A8 richting Amsterdam staat voor knooppunt 2 twee kilometer file... en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp drie kilometer. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Richting Den Haag op de A10 West... De rijbaan is tussen Knoop het Koenplein en Westpoort dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. 100 In all Ooh, yeah. Sharon Jones and the Depp Kings one hundred days, one hundred nights. Londen was al twee keer eerder gastheer van de Olympische Spelen. Vorige keer was vlak na de Tweede Wereldoorlog, 1948... en de eerste keer was vlak voor de Eerste Wereldoorlog in 1908. Over die Spelen, of liever gezegd over twee jonge Joodse deelnemers uit Amsterdam... schreef Erik Brouwer het boek Spartakkers. Hij kreeg daarvoor in 2010 de Nico Scheepmakerprijs... voor het beste sportbroek. en zo nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Want een van die twee mannen, dat was uw overgrootvader, begrijp ik. Ja, dat klopt. En als wat deed hij mee? Hij was uh, Turner. Turner, en hoe kwamen hij en die anderen erbij om naar de Olympische Spelen te gaan? Want ik neem niet aan dat je toen al, al die selectiewedstrijden had, zoals nu. Nee, ze hadden, uh, ze hadden een bepaald niveau uh, en konden zich eigenlijk min of meer inschrijven. En dan moesten ze gewoon wat, uh, wat, zelf wat geld uh, meenemen. Uh, maar ze werden geselecteerd op hun kwaliteiten. Maar ze waren niet, uh, niet de allerbeste van, van Nederland, maar ook weer niet de slechtste. Dus dan, kwam je als, uh, de, dan kon je gewoon in die tijd nog op de Olympische Spelen komen. Ja, de gewone mensen konden er ook nog komen. Um, het, het was een turner, maar uh, deed hij veel aan turner? Was het een goede turner? Ja, ze waren wel, hij was Lid van een club Spartacus. En dat was de belangrijkste Joodse vereniging in Amsterdam. Uh, dat was een, een voorname vereniging. En mensen gingen daar wel heen. Ze traden op in Carré en zo. Dus ze waren wel uh, in Amsterdam van goed niveau. Uh, en in de Joodse gemeenschap waren ze heel belangrijk. Ja, hij was uh, turner, maar hij had natuurlijk ook een gewone baan, neem ik aan. Ja, hij was uh, dia diamantklover. Uh, uh, hij werkte in de fabrieken daar en dat deden de meeste Joden. De meeste van uh, in de Olympische delegatie zaten zeven Joodse mannen. En de meeste waren diamantklover of Mark Koopman, dat soort, dat soort banen hadden ze. Ja. En ze moesten vrijnemen. Ja, ja en Teur, dat, dat gebeurde trouwens. En niet zoals nu in een mooie hal. Uh, gebeurde, dat gebeurde toch buiten? Nou, dat gebeurde soms bij. In ieder geval de, de turnwedstrijden op de Olympische Spelen... werden in het, sta, in het grote stadion gehouden. Uh, in Amsterdam uh, turnden ze in, soms buiten, maar ook echt in, in, in belangrijke zalen. Zoals de Hollandse Schouwburg, dat soort... Uh, uh, dat soort. Ja, nee, wat ik begreep, maar dat, dat is volgens mij niet uh, toen destijds in 1908... maar dat later er ook een, een ploeg is geweest uh, die juist had gewonnen, ook met turnen... omdat ze zo goed waren in het buitenturnen, omdat ze daarop hadden geoefend. Ja, dat was inderdaad in 1928, het, het nationale dat vrouwenteam. Het. Ja, ja, precies. Die, die waren. Ik was even kwijt wanneer het was, 28. Zeg maar, u heeft uh, de dagboek aantekeningen uh, geraadpleegd. Hoe, hoe was de sfeer toen? Hoe, hoe was de sfeer? Ik denk, je, je merkt aan alles dat er een, een soort lacherige sfeer was. Volgens mij begrepen zij zelf ook niet helemaal waar ze naartoe gingen... en oh. hoe ze op die spelen beland zijn geraakt. Uh, ik, ja, via die dagboekaantekeningen die ik heb, uh, heb gevonden... kun je eigenlijk hun reis naar Londen per, uh, ja, per minuut uh, beschrijven. Dus dan zie je zo hoe ze met de boot daarheen gingen. Uh, heel veel hebben gedronken. Er ging een, een grote kist met sigaren mee, tot de rand gevuld. Uh, er ging ook een springtafel mee zodat ze nog wel even konden oefenen. Maar er kwam weinig van, omdat eigenlijk. Uh, ja, ze ze, ze, ze belanden eigenlijk meer in het, in het Londense nachtleven. Dat was heel goed. Het uh, <laughs> lijkt begrepen. meer op een orgie dan op een deelname aan de Olympische Spelen. als u het zo beschrijft. Ja, het was, het was erg gezellig. <laughs> <laughs> en er waren geen vrouwen bij? Nee, niet, niet naar ik weet, maar misschien hebben ze dat uh, ja, verdonkere maand, dat weet ik niet. Daar precies. werd in ieder geval niet over geschreven. Nee. <laughs> zeg maar, uh, het ging dus niet in eerste instantie om de prestatie. W waar ging het dan om? Gewoon om de gezelligheid. Om het deelnemen is belangrijker dan het winnen? Ja, dat, die, die term is eigenlijk tijdens die Olympische Spelen van 1908 voor het eerst uh, gebezigd. Uh, en dat was het inderdaad ook, dat was het doel ook van die Spelen... Uh, en dat werd ook letterlijk zo gezegd. Hè? Er zouden nooit meer oorlogen zijn door de Olympische Spelen. Daar geloofden de mensen op dat moment nog in. En toen begonnen de Spelen en toen liep alles, alles uit de hand eigenlijk. Dus het was voor het eerst dat, dat het nationalisme ging meespelen. En alle deelnemers kregen zo'n beetje ruzie met elkaar. Dus. Het liep uit de hand op de Olympische Spelen zelf? ja op de Olympische Spelen zelf, ja. Dus door het nationalisme, Engeland, Russie met Amerikanen. Uh, iedereen was erg bang voor Duitsland. Het was een op opkomende militaire macht. Kaiser Wilhelm was zich aan het, aan het bewapenen... Uh, Koning Edward van, uh, van Engeland die probeerde die spelen te gebruiken om als een soort vredes, uh, uh, ja, om, om vrede te kunnen stichten. Maar dat, dat, ja, op die spelen kon je eigenlijk al zien dat het nationalisme steeds groter werd en dat er heel veel uh, problemen ontstonden. Uh, ja, daardoor. En, en met wie kreeg Nederland ruzie? Nou, Nederland krijgt niet, met niet zoveel mensen ruzie... Uh, behalve dan met de juryleden die er helemaal niets van, uh, van begrepen. Uh, en de Nederlanders werden wel steeds reinigen omdat het weer heel slecht was. Dus het, het regende eigenlijk elke dag. Ah, ja. het, was, het was op de dag dat mijn overroodvader zijn eerste turn, uh, turnoefeningen deed... was het 10 graden en er stond een hele harde wind. Het regende heel hard en er zaten geloof ik... 4000 mensen, verkleumde toeschouwers in het stadion. En er konden 100.000 mensen in. Ja, en uh, de bestuurders van toen, schrijft hij daar ook over, over de Jacques Rogge van die tijd? Ja, dat waren allemaal voorname heren, aristocraten met, met heel veel namen en grote snorren. En dat waren de echte, echte baronnen, die, ja, die regelden dat allemaal. Dus er was een enorme kloof tussen de deelnemers en, en, de, en de bestuurders, toen, ja, al. toen al. Gaat u wel kijken naar deze Olympische Spelen? Ik, ik zal zeker wat, wat, wat onderdelen kijken... Ik weet, ik weet niet zeker of ik het uh, turnen, turnen ga bekijken. Ik, ik kies, kies voor het basketbal vooral. Dat is ook mooi met de Amerikanen, natuurlijk. Hè. Ja. Goed, uh, ik dank u wel. Het boek uh, heet Spartacus. Het gaat over zijn over. Grootvader ligt vast en zeker nog wel in de winkel. Erik Brouwer was dat. En het ging dus over de deelname aan de Olympische Spelen in 1908. Als morgen bij die openingsceremonie, voor de derde keer dus... de vlaggen van de deelnemende landen het Olympisch Stadion in Londen betreden... zitten regeringsleiders uit de hele wereld op de tribune. Wie er niet bij zal zijn, dat is de Syrische president Bashar al-Assad. Hij is namelijk niet welkom. Maar de Syrische hoogspringer Machel al-Din Rassal... zal toch met trots de vlag van zijn land, het Olympic Stadium, binnendragen morgenavond. Onze correspondent Sander van Horen die zocht hem alvast op in Damascus. Het Olympisch Park in Damaskus is een oase van rust... Mensen lopen in een parkachtige omgeving. En als je door de tribunes heen loopt, kom je op het veld. De eerlijkheid gebied om te zeggen dat dit is opgenomen al een tijdje geleden. Toen alle sporters nog in het land waren. Inmiddels zijn ze uitgewaaierd over de wereld. Trainingskampen en natuurlijk uiteindelijk de reis naar Londen. Het moment dat we dit opnemen, vallen er af en toe schoten. Maar het meeste geluid komt van de demonstraties voor en tegen. Die af en toe ook het stadion binnendringen. Fran al mohammed is zich aan het voorbereiden op de 400 meter horde. Ze is een van de Olympische sporters. En even verderop op de tribune praten we met Raya Zin-Alden. Voor een van de kanshebbers op een medaille op de Olympische Spelen... moeten we het veld oversteken. Een beetje aan de zijkant, onder een groot portret van de Syrische president... is Majed din Razal aan het oefenen. Hoogspringen. Ja, hmm. طبعا. Yes, Sure, Al Jazeera TV, see every time. Yes. Yeah. Because it must be a difficult time to be Sure, this is my country. Yeah. This is my country and moet need every time see what what's happening. Als ik in het buitenland ben, ga ik natuurlijk naar de televisie kijken. Dit is mijn land. Ik wil op de hoogte blijven. En is dat dan iets waar je over praat met andere sporters? It's sport. Het is not a my Riyad. I must ya so wala. Hey, hey, it's not ila uh, riyada. Uh, oh, dit is sport. Hij schakelt over in het Arabisch en zegt dan... dat andere, dat is politiek, daar ben ik niet mee bezig. Nee, we praten alleen over sport. Ik heb heel veel vrienden over de hele wereld, allemaal atleten... en die vragen me ook niet naar de situatie hier. Eigenlijk praten we alleen maar over sport. Je komt nooit te weten of het waar is, want coaches en dergelijke... staan altijd op de achtergrond te kijken. Hier zie je geen tegenstanders van de regering. Het zal toch ook wat zijn op het moment dat iemand die toevallig goed kan sporten maar de oppositie steun zou moeten trainen... onder de alom aanwezige portretten, de grote portretten ook... van de Syrische president en van zijn vader, die voor hem president was. Als ik daarnaar vraag aan de chef d'équipe... of er ook sporters kunnen meedoen uit Homs bijvoorbeeld... dan krijg ik een glazige blik... Laten we het dan trouwens nog even over het sportieve gehalte hebben. Syrië is niet een groot sportland. Er zijn medailles gehaald in Athene, in Los Angeles en goud een keertje. De Zevenkamp Vrouwen in Atlanta. Maar dan spreken we over 1996. Toch denkt de chef d'équipe dat medailles haalbaar zijn en onze boomlange hoogspringer. Hij heeft dan de beste papieren. 95, 1 meter 95. Ik ben 1,95 meter. 95. Oh yes, I play Olympics in Beijing yeah. in 2008. En now I go in London. Tijdens de Olympische Spelen in 2008 sprong ik een nationaal record. 2,20 meter. 20. Maar als je mee wil doen met de grote jongens en kans wil maken op een medaille. dan moet je toch 2,35, 2,36 springen. En daar ben ik nog niet klaar voor. Wat is jouw job? Wat doe je do in Ja, ik ben van de school. in school? Teacher in maar nu din Aldin Razal, hoogspringer uit Syrië... die in het dagelijks leven schoolmeester is. Dus hij zal de Syrische vlag binnendragen geen grappen te verwachten dat hij misschien de vlag van de oppositie hoog houdt, want hij staat achter zijn president. In elk geval voor het oog van onze camera's en microfoons. I'm from compete, from fighting for everything, fighting for middle no problem for me. This I want to The flag my country go up. Het is mijn droom om de vlag binnen te dragen. Na de gouden medaille in Atlanta stond het hele land op zijn kop. Iedereen kende degene die dus de zevenkamp gelopen had. En dat is ook mijn droom dat iedereen mij in Syrië op televisie zal zien. I want to make it my flag. Everybody see from my TV. I make it for my flag in the Olympic committee. I think everybody know who I me mean. now. Ik zal de Syrische vlag hoog houden. Iedereen zal me zien op televisie en iedereen zal weten wie ik ben. De reportage was van Sander van Horen. Zo dadelijk na de klok van 9 uur aandacht voor de jaarcijfers van Unilever en die van Shell. De Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. We staan hier met een tent met twee kinderen. Ja, zo gezellig en heel leuk. Ik je mee. Iedere dag rond 10 voor half elf...